In de aanloop naar de verkiezingen voor Provinciale Staten en het Europees Parlement... komt er waarschijnlijk een overheidscampagne tegen nepnieuws. Voor het eind van het jaar komt minister Ollongren met een concreet plan... zei ze in de Tweede Kamer. Volgens haar moet de campagne niet over inhoud of politieke opvattingen gaan... maar burgers moeten uitleg krijgen waarom ze op bijvoorbeeld Facebook... bepaalde type berichten wel krijgen en andere niet.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 Autofabrikant Volkswagen breidt in Duitsland het inruilprogramma voor oude diesels uit. Eigenaren die een Seat, Skoda, Audi of Volkswagen met een vieze dieselmotor laten slopen, krijgen tot 10.000 euro korting op een andere auto van de Volkswagen groep. Ook rijders van andere merken krijgen de premie als ze een schonere Volkswagen kopen. Het gaat om diesels die ouder zijn dan 7 jaar. Volkswagen zegt ermee te willen voorkomen dat oude diesels worden geëxporteerd naar Oost-Europa en daar nog jarenlang het milieu vervuilen. Het weer, gaf wisselend zon en wolken, vooral in het zuiden en oosten is het bewolkt, Overwegend droog, Pijn gaat op 17, morgen en in het weekend weinig verandering. Dit was het NOS-journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 En welkom terug bij Matchbox, aflevering 254. En voor de gezelligheid is Hans ook maar meteen aangeschoven. Dat maakt het uur nog veel leuker, natuurlijk. We gaan zo meteen beginnen met de Stedenscore. En daarna hoor je de Beach Boys en nog heel veel meer in dit komende uur. Veel plezier ermee. Ik het nu al helemaal verpesten voor heel veel mensen... maar ik kan ook helemaal niet meer normaal... naar een plaat van de Beach Boys luisteren. En waarom niet? Omdat ze daar zo'n beetje vanaf de single Fun, Fun, Fun... niet meer zelf op meespeelden. Zingen wel, maar meespelen niet. Dat waren allemaal leden van de zogenaamde wrecking crew... die daar de muziek verzorgde voor de Beach Boys-nummers. Wouldn't it be nice uit 1966, de Beach Boys. Ze zongen dus wel, en dat hoor je ook. Goede zangers, dat wel. En we begonnen met uh, Status Quo en Caroline uit 1973... van het album Hello. En het nummer werd geschreven op een servetje. Jawel, in een hotel ergens in Cornwall. Weer een leuk weetje, een niemandalletje. We gaan even wat romantisch doen. Ja, ja, hals binnen. En dan wordt het voor zelf romantisch. Hier is Henry Mancini in the love theme from Romeo and Juliet. <tied> Van Henry en zijn, Mancini en zijn orkest. Het Love Theme van Romeo en Juliet, ook bekend als A Time for Us. In 1965 brachten de Earrings, hun Golden uh, Earrings trouwens, uh, hun eerste LP uit en dat was Just Earrings. En in 1967 kwam het tweede album Winter Harvest. En daarvan spelen we Don't Want to Lose That Girl. No! was nog zonder Barry Hay en Cesar Zuiderwijk, maar met Peter de Ronde en Frans Kroossenburg, de zanger en drummer Jaap Egermond. Jawel. Uh, dan gaan we nu naar een top 100 hit uit 1974 en die komt van de Sparks. En dat is hun tweede hit hier en die heet Amateur Hour. dan moet je de microfoon natuurlijk uh, wel eventjes goed aanzetten. Oké, okay. uh, dit waren de, de heren van The Temptations... en I Can't Get Next to You. En dat was een nummer één hit in Amerika... in de Billboard Hot 100 in 1969. En dan gaan we terug naar het jaar 1959... naar twee Elvis-nummers. Een singeltje uit dat jaar. Hard-headed woman En don't ask me why, Hier is Elvis. Oh, well, a hard-headed woman, a soft-hearted man... Been the cause of trouble ever since the world began, oh, yeah. Oh, yeah. And the I hope you. Ever since the world began. Uh -huh. I had a woman, and I had a stone in the slider, man. Uh -huh. Adam told Eve, listen, here yeah, to me. Don't you let me catch you messing around that apple drink, oh, yeah. Oh, yeah. And the I hope you. Ever since the world began. Cutting, picking fingers out my curly hair Oh yeah Oh yeah Elvis at the world begin uh -huh. A holiday a woman Throwing in the side of it Oh I heard about a king who was doing swell Till he started playing with that evil Jezebel Oh yeah Oh yeah Elvis at the world begin if you ever wanna away, i'd cry around the clock up yeah you... oh yeah ever since a whole thing oh any one of in the side of man A oh any woman of the in the side of man i'll go the kind. Het orkest van Johnny Dankworth met African Waltz. Een heerlijke instrumentale uit 1961. Dan gaan we nu luisteren naar een nummer uit de Glorietijd van George Michael. Hier is Kissing a Fool uit 1988. from my We zijn, have Sometimes I fool moms I said 1971. En je hoorde Al Green en Tired of Being Alone. We blijven in het jaar 71, want we gaan iets nieuws doen. Uh, vorige week hadden we de laatste aflevering van de Nederpop Top 100. En uh, die is klaar, dus we gaan wat anders doen. We hebben nu een uh, favoriete LP van de week. En de eer om als eerste daarvoor te worden gekozen... Uh, komt toe aan Carole King. Die maakte in 71 een LP. En die heette Temp Tapestry. En daar gaan we zo meteen uh, drie nummers van draaien achter elkaar. En daarna krijgen we wat meer ervan te horen. Veel plezier ermee! You've got a friend So van uh, Carol King en we begonnen met Will You Love Me Tomorrow en dat werd in 1960 al een hit voor de Shirelles. Um, in 1967 had Aretha Franklin al een hit met You Make Me Feel Like a Natural Woman en daarna horen we nog You've Got a Friend en dat werd ook een hit door uh, James Taylor. Volgende week weer een uh, nieuw album, maar nu gaan we luisteren naar uh, Tougher Than the Rest. Hier is Bruce Springsteen. It's a thing. Thing. is uit het jaar 1988. Bruce Springsteen en tougher than the rest. Speciaal voor Leiden en Omstreken. Gisteren was ik een blij ei, want ik heb hier een plaat ontdekt waarvan ik dacht van, die vind ik nooit meer. Maar daar kwam ik hem opeens zomaar tegen. Hier zijn de Sweet Danes en Georgia Camp Meeting. En als je hem hoort, dan denk je, oh ja. No la bara vandara la bara la la la la la la la la la Thank uh. Sweet Dance, die gaan we ooit nog wel eens een keer draaien, natuurlijk. Uh, dat was de tune van een tiener van Koffietijd. Uh, veel plezier de komende twee uur met Hals. Hij is al helemaal totaal voorbereid, dus daar gaat het niet aan liggen. Uh, volgende week zijn we er weer met Matchbox aflevering 255. Een fijn weekend in ieder geval. En uh, graag tot de volgende week.